7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Hek en Tim Overdien. De auto kent u nu nog uit uw jeugd? Er zijn ook mensen die het steppen professioneel beoefenen. En straks hoort u wat hen daarin zo boeit. Maar eerst het NOS-nieuws met Kees Groot. De provincie Noord-Holland heeft 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. voor de bouw van een onderzoeksreactor in Petten. Het principe besluit om een nieuwe kernreactor te bouwen was al eerder genomen... maar de provincie moest nog met de financiering instemmen. De nieuwe reactor, Pallas, moet in 2022 worden opgeleverd... en vervangt de bestaande reactor, waar medische isotopen worden gemaakt... en nucleair onderzoek wordt gedaan. Ook het Rijk draagt 40 miljoen euro bij... en het is de bedoeling dat ook private bedrijven meedoen in de financiering. De provincie Noord-Holland heeft geld toegezegd ondanks bezwaren van omwonenden. Zij maken zich zorgen over het hoogradioactieve afval dat al tientallen jaren op het terrein van de reactor ligt opgeslagen. De provincie weet van de bezwaren, maar steunt de bouw van de reactor... omdat die veel werkgelegenheid oplevert. De hal van het Centraal Station in Den Haag staat voor een groot deel blank. Het dak van de stationshal is verwijderd in verband met een renovatie. ProRail had wel rekening gehouden met regen, maar niet in deze hoeveelheid. Er staan nu plassen en er zijn kleine overstromingen... op verschillende plaatsen in het station. Waterzuigers moeten de problemen oplossen. Komend weekend krijgt de stationshal in Den Haag een tijdelijk dak... en de week erna komt er een nieuwe glazen koepel op. Er lijkt wat minder animo te zijn voor de Vierdaagse in Nijmegen. Er zijn minder dan 41.500 startbewijzen opgehaald... terwijl 45.000 mensen zich hadden ingeschreven. Dat lijkt te komen door het natte weer dat de komende dagen wordt verwacht. Morgenochtend om vier uur gaan de deelnemers aan de 50 kilometer van start... De weerman van de Vierdaagse verwacht dat de wandelaars tot zeker 9 uur in de regen lopen. En dat brengt ons bij het weer. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Vannacht daalt de temperatuur tot 14 graden. Morgenochtend is het ook nog bewolkt en regenachtig, maar in de middag breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En ook woensdag wordt het nog iets warmer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Skoda, sponsor van de Tour de France, heeft iets bijzonders voor u. Een Skoda Tourauto die drie weken is afgebeeld, 34 muurtjes heeft geschaafd... op 26 stoepen is geklapt, waar gewonde wielremmers op zijn verpleegd... en talloze demarages mee zijn gemaakt. Een auto waarin is gewerkt, gezweet en gebloed. En deze prachtige Tour-uitvoering is ook beschikbaar voor u. Maar dan nieuw, natuurlijk. De Skoda Tour-modellen. Nu met een voordeel tot ruim 4100 euro. Kijk op skoda.nl.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 Soms wordt er een beetje om gelachen, maar een hoop mensen oefenen het serieus. We hebben het over de sport. Steppen of footbiken. En op de Afsluitdijk werd onlangs een race gehouden. Dat straks in onze sportdocumentaire. En serieus is ook de Vierdaagse van Nijmegen. Die begint morgen. Wij beginnen zijn met... Tom vast en Tim Movedik. Het is de 96e editie, de Vierdaagse van Nijmegen. Uh, marsleider Johan Willemstein, goede en we horen juist in het bulletin dat er minder mensen zullen starten... dan zich hebben ingeschreven. Hoe kan dat? Ja, dat is niet, overigens niet nieuw, hoor. Dat gebeurt ieder jaar. Ja, maar niet um, zoveel als vorig jaar. Nee, er zijn er nu 1300 minder. Maar dat is misschien wel weer ongeveer zo als twee jaar geleden. Wat er, uh, wat er gebeurt is dat uh, mensen zich inschrijven... en dan uh, of omdat ze zien dat het regent... of omdat ze geblesseerd zijn geraakt... of om andere redenen toch afzien van, uh, van feitelijke start. En... Uh, nou ja, dat is ook ingecalculeerd. We weten dat van tevoren... daarom houden we er ook alvast rekening mee met de, de inschrijving niet te doen. En wat, wat, wat gebeurt er dan met die overgebleven uh, startbewijzen? Niks meer. Niks meer. Is daar geen mensen op een wachtlijst? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, wij, wij, het systeem werkt zo dat wij... Uh, pak een beetje 41.000, 42 42.000 mensen feitelijk op de weg willen brengen. Daar, uh, daar, dat is de capaciteit die we, die we aankunnen. We weten dat er ieder jaar een no-show is van, uh, van 3.000, 3, 3.500 mensen. En daarom hebben we de inschrijving niet op 45.000 staan. En het komt bijna ieder jaar uh, uh, zo uit ook. En dat brengt dus morgen 41.472 wandelaars op de been die om 4 uur beginnen. Althans, dan kun je starten uh, met ja. nogal wat slecht weer uh, voor de boeg, nietwaar? Ja, ja, ja, nou ja, voor de boeg uh, de kansen op, uh, op regen die zijn beduidend groter de komende dagen. Het sluit ook niet uit dat er van de mensen die zich vandaag en gisteren gemeld hebben... morgen alsnog vanwege die weersvoorspelling besluiten om uh, niet te starten. Um, maar, maar ja, het weer hebben we niet in de hand. Hè. En uh, de Vierdaagse gaat wel door. Wat de route betreft en de voorbereidingen, bijvoorbeeld vanavond van de grote feesten... daar zijn wat, wat wijzigingen in, hè? Ja, ja, nou ja, de meest in het oog springende wijziging is de route... die de wandelaars op de tweede dag via de... De ...waalkade zouden moeten lopen. Ja, daar, daar is sprake van een verzwakte damband. Dus dat kunnen we voor een stuk niet gebruiken. Daar hebben we een, een alternatieve route voor, voor weggezet. En dat betekent ook dat vanavond het traditionele vuurwerk niet gehouden wordt? Ja, dat was ook eens gisteravond. Maar dat is niet doorgegaan. Dat, dat is niet door, en dat is ook vanwege die problemen met die waalkade? Ja, ja dat vuurwerk dat trekt 17.000 toeschouwers... En, en, en dat kan de, de waalkade op dit moment niet hebben. Dus, dus dat is niet doorgegaan. Springt er nog wat uit in de vierdaagse editie van dit jaar? Want we zitten natuurlijk vier jaar voor de honderdste editie. Ik neem aan dat het allemaal iets heel speciaals bedacht gaat worden. Is het dit oh. jaar iets, uh, iets, iets, iets wat er uitspringt? Nou ja, u hebt eigenlijk de zaken die er wat uitspringen uh, nu genoemd. Uh, uh, en, en verder hopen we dat het, allemaal, dat het allemaal in goede orde en planmatig uh, zich gaat afwikkelen. En dat we op vrijdagmiddag... Uh, ...omringd door vele tienduizenden toeschouwers... Via, de, ...via Gladiola, de wandelaars, de toch weer een feestelijke wijze kunnen gaan binnenhalen. Morgen ochtend om vier uur gaan ze beginnen. Johan willem de marsleider van de Vierdaagse. Hartelijk dank en veel succes. Dank u wel. Dan gaan we naar de tour terugkeren. Frans succes vandaag in de tour. Pierre-Ric in een kopgroep van vijf. Wondensprint van van der Velde. De Fransman wondensprint met gemak. Vierde keer al dat hij een tour etappe wint. Dagsuccessen zijn mooi. Vele Franse dagsuccessen deze tour. Maar er is ook nog steeds geen nieuwe Franse toerwinnaar. En ook daar smachten ze naar in dat land. Jeroen Wielaert spreekt erover met de toerdirecteur Christian Prudhomme. Pierrick Pedrigo sur le podium, récompensé par... Meneer Le Grand de l'équipe, FDJ Big Mat, récompensé par les autres sports. Hombard sur le podium. Et les bravo du public est de 4e. Grootse huldiging op de Place de Verdun in Pau. Weer een Fransman. Groot enthousiasme bij speaker Daniel Manjas, bij het publiek en bij tourdirecteur Christian Prudhomme. Genoeg jours de gloire pour la France. Dagen van florie voor Frankrijk. 4 succès d'étape pour l'instant, avec la, la victoire de Pierrick Fédrigo à Po comme il y a 2 ans. Fédrigo, c'est un coureur qui, lorsqu'il est échappé, en général, ne laisse pas louper les occasions. Alors, il y a à la fois les classiques, Vauclair et Fédrigo, et puis il y a les jeunes, Roland et Thibaut Pinot, le Benjamin du Tour, 22 ans, qui s'est imposé il y a une semaine. 4 étape-seges. Fédrigo, pour de tweede keer in Po in 2 jaar. Hij hoort met Fauclair tot de routiniers. Daarnaast is er de jeugd, Benjamin Thibault Pinot en Pierre Roland. Er zitten ook genoeg Fransen bij ontsnappingen. En Prudom hoopt op mooie klasseringen in het algemeen klassement. Op dit moment staat Roland negende en Pinot tiende. On retrouve les Français à la fois dans leur registre classique de chasseurs d'étape, comme il y a quelques années. Et puis j'espère qu'ils seront aussi un peu comme l'an passé, placés dans le classement général, avec pour l'instant Roland 9e et Pinot 10e. Pinot et Roland gaan meer laten zien in de Pyrenees. Mogelijk zelfs winst. Ze zijn nog niet tot het uiterste gegaan. Je pense, je pense évidemment à Roland et à Pinot. Puis on est peut-être pas encore arrivé au bout avec la dernière semaine des Pyrénées. Il y aura peut-être encore d'autres victoires. Het is lef, zeker. Maar wel zorgelijk voor het hart van manager Marc Madiot. Het is de tweede overwinning van Française des Jeux vandaag. Wat een opwinding, steeds weer bij die man. Maar het is goed, zo'n Franse zegen. Oui, il y a du panache, c'est vrai. Dat uh, fait een tweede victoire voor l'équipe de Marc Madiot, de Française des Jeux. Ma seule inquiétude, c'est le cœur de Marc Madiot, le, le manager de Française des Jeux, qui est toujours formidablement excité quand ses coureurs gagnent. Maar. Uh, c'est une bonne chose, oui. Uh... Victoire Française. Het is zeker een compensatie voor het ontbreken van een Fransman in de gele trui. Twee jaar geleden waren er vijf Franse ritoverwinningen, maar de beste in het algemeen klassement was 19e. Het slechtste resultaat van Frankrijk in de geschiedenis. Alors, alors oui, justement ce qui serait bien c'est de faire le lien. Il y a 2 ans, il y avait 5 victoires d'étape françaises, mais le premier français au classement général était 19e, c'était la pire, le pire classement de l'histoire. Vorig jaar stonden er vijf Fransen bij de beste 15, met Volkleer op nummer 4 en één etappezege. Het zou goed zijn als het dit jaar een beetje het midden houdt. En Pinault en Roland nog wat opschuiven. L'an passé, il y avait 5 Français au classement général. Une seule victoire d'étape, mais Vauclair 4e en 5 Français dans les 15. Cette année, si on pouvait être un peu entre les deux. Ce serait bien, c'est-à-dire pour l'instant quatre victoires d'étape, c'est fait. Et si Pinault en Roland pouvaient gagner quelques places au classement général. Et se rapprocher, on va dire, de 5e, 6e, 7e place. Je weet nooit of er een toekomstige tourweernaar bij zit. De laatste drie juniorenkampioenen van de wereld zijn Fransen. Pinault en Roland zijn goede klimmers, maar niet goed tegen het uurwerk, de tijdrit. Je laatste stap is altijd het zwaarst va être Christian Prudhomme. Sait-on jamais. Il y a un an, je vous aurais dit non. Euh, le, le cyclisme français chez les jeunes se porte bien. Trois des derniers champions du monde junior sont français. Deux des derniers champions du monde espoir sont français. Il y a bien un jour où ça va concrétiser. La génération Thibaut Pinot est une génération qui est forte. Maintenant, le plus dur, c'est toujours la dernière marche, naturellement. Ils ont, Thibaut Pinot et Pierre Roland, de très grande qualité de grimpeurs. En revanche, ils ont aussi de vraies lacunes aujourd'hui dans le contre-la-montre, en descente. Pino, 22 jaar, een heel grote marche de progressie, maar. Je weet, nog eens, het is altijd de laatste marche, de plus dure. Bijdrage van Notre-Correspondent du Tour, Jeroen Villard. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Oh, Zo heet het ook dus, hè, Kingston, Kingston. En eh, het werd gezongen door Lou. En u zult denken, was er was nog een heel koortje bij. Dat waren de Hollywood-banana's. Radio 1, Sportszomer Docs. Verhalen vanaf de zijlijn documenteren over iets wat jij ongetwijfeld ook hebt gedaan, Tom. Toen jij een tommetje was, had je vroeger een step? Ja, autopet, step. En dan steppen naar school, op en, de stoel blijven. Juist, en mijn kinderen hebben ook weer zo'n step. Of woestbaar, zo'n uh, speelgoed. Maar het kan ook een heel serieuze sport zijn. En dat heet dan footbiken. En de echte stepper, de echte footbiker... die bedient zich van een heel ander instrument... en die autopet die jij en ik allemaal kennen. Groot voorwiel, handremmen en gemaakt van carbon Onlangs vond op de afsluitbaak bij dijk de jaarlijkse steprace plaats om de Kickbike Cup. Een tijdrit over 38 kilometer, waarbij de deelnemers na elkaar starten om individueel de snelste tijd neer te zetten. Ant en Leo Knipman waren erbij en troffen gepassioneerde steppers, hoewel niet allemaal met dezelfde ambitie. Nou dames en heren, welkom. Heeft genoeg? Oké. Okay. Uh, ik heet jullie allemaal welkom namens de Nederlandse Autopet Federatie op de Afsluitdijk. We steppen vandaag de 30e editie van deze Afsluitdijk tijdrit. En uh, ik hoop dat het uh, weer uh, zo meteen een beetje bijtrekt. Dan komen jullie allemaal droog aan de overkant. Uh, ik ben uh, Peter Groeneveld. En een van de zaken waarmee ik ben begonnen met steppen, ik had last van zadelpijn En nu klinkt het belachelijk, maar met steppen heb je dus geen zadelpijn. Het is een... Een, een, een raar iets, maar uiteindelijk kun je heel erg ontspannen op een step staan. En zoals jullie allemaal weten, de route is gewoon... Rechtdoor. Het is langzaam al een volwaardig sportapparaat geworden. En nu bleek gewoon, daar kun je dus echt sport op beoefenen. Dus niet rechts of links afslaan, gewoon rechtdoor over de afslaatdijk. Het is dus geen kinderwerk meer, het is echt sport. En als je dan uh, eenmaal in Friesland aan land komt, is het gewoon de zeedijk volgen richting Harlingen. Je kunt echt heel veel energie krijgen. Camping de Zeehoeven. Ik ben Rosanne Rijnen. In je stip. Kom uit Woudenberg. <laughs> Ik ben 20 jaar. En ik uh, ben vorig jaar uh, Europees kampioen geworden. Nou, we starten niet hier op de parkeertraaf. Ja, en echt eigenlijk alles gewonnen wat er uh, te winnen viel. Maar uh, verderop, daarboven, op de, op de sluis. Bij de ga je naar na vijf kilometer dood. En we gaan straks in uh, volgorde van start. Uh, voor mij is de een hele andere wedstrijd dan andere. Omdat... Uh, als je echt goed rijdt. Reed moet je na 10 kilometer al kapot zijn. Ja. Moet je als rapport hebben van hier van Tokio. Het is echt een soort van klassieker. Hij is elk jaar weer. Als je dus ontspannen aankomt... En het is een tijdrit. En ja, genoeg reden. Vaak is het ook de openingswedstrijd. Dus het is meteen een beetje een meetpunt. Van, uh, hey, hoe ben ik uh, uh, de winter uitgekomen? Ja. Uh, we hebben vandaag uh, windkracht 4. Uh, Zuidwest in de rug. Iedereen heeft het altijd maar over de wind. Globaal, nu zeggen ze wind meer. Dus uh, stem niet te hard. Dus dan gaat het verschrikkelijk hard. Want anders is de tijdwaarneming niet op te de bij de finish in Harder. We worden dus waarschijnlijk wel boven de 35 gereden. Maar ja, het gaat natuurlijk gewoon om wie de beste is. Rijsnelheid. Twee jaar ben ik, uh, ik. overal zeg maar, tweede geworden... met alleen Peter voor me en de rest van alle mannen achter me. Als je echt dus dat... hard wilt tijdrijden... Nou, dan moet je meteen in het begin... Natuurlijk is het een doel om Peter te verslaan. Even rustig natuurlijk. naar je maximum toe. En dan moet je echt na 10 kilometer moet je al echt het gevoel hebben van... Als je gaat steppen... Dit houd ik echt geen 40 kilometer dan, dan zegt iedereen altijd, oh, die Ascherdijk, Als je dat niet hebt... Die moet je een keer gereden hebben. Als je dus na 30 kilometer zegt van... Ik heb nog over. Het is wel echt een ding wat je een keer in je leven gedaan hebt hebben als je een stepper bent. Dan ben je te laat. Nee, maar ik ga er wel vol voor, natuurlijk. Heb je 30 kilometer langzaam gereden? Ja. Een mooi plaatje zo, Peter. Ziet er goed uit, man. Helm. 4, 3, 2, 1, go! Ik ga niet willen vandaag. Ik uh, doe als een recreant mee en uh, ik vind het gewoon hartstikke leuk om met een heleboel steppers uh, zo'n rit te doen. Ik heb het steppen ooit uh, gezien uh, bij een buurtfeest uh, in, in het park. Nou, alle kinderen die ook uh, gingen steppen, ik denk van nou dat doe ik ook mee. En ik vloog natuurlijk gelijk bij het eerste de beste bultje over de kop heen, want uh, ik was net wat zwaarder als al die kinderen. Maar uh, toen denk ik, nou weer waar ik koop step steppen en uh, nou, uh, zo ben ik begonnen. Uh, ik heb wel uh, gewoon uh, tochtjes uh, rondom huis uh, gedaan en uh, dat varieert dan van uh, een 30 tot uh, een 100 kilometer. Dus qua afstand moet het niet een probleem wezen. Maar uh, ja, hoe het is om in een wedstrijd te rijden, ik heb eigenlijk nog geen idee. Dat, uh, normaal gesproken dan, uh, zie ik iets leuks, dan denk ik van oh, even kijken wat is daar. Maar uh, ja, nou is het toch doorsteppen. Ja. En... Uh, ja, ik, ik hoop uh, binnen de twee uur over te zijn. In de Afghaanse hoofdstad Karpoel zijn vijf We rijden nu naar Hallingen toe. Het leuke van Steppen is, het is totaal drempelloos. Kijk, hier heb je al die steppers. Iedereen die een step heeft. Ze zeggen echt een super lange van. Uh, en een helm. Volk op de dijk. Mag steppen. Het is een mooi gezicht. Die steppers zijn aan een motoriek heel goed te herkennen. Maar, we moeten dus de mensen hebben die met het mes tussen de tanden gaan sporten. Dus je kan van heel ver eigenlijk al zien wie het is. Die echt elkaar bestrijden, op leven, letterlijk op leven en dood. <laughs> ja, dat, dat is noodzakelijk. Je moet die competitie bikkelhard hard hebben om hard te gaan rijden. Kijk, daar heb je Peter. We hebben meer mensen nodig die dus hard willen trainen. En twee dichte wielen. En die dus bereid zijn om echt de competitie met elkaar aan te gaan om te gaan kijken van wie is hier het best? Um... Wie wint hier? Ik denk gewoon dat je steeds, uh, steeds maar harder kan. Dat je merkt dat je door de training steeds um, nou ja, ook meer van jezelf uh, kan gaan vragen. Hij heeft zeker al uh, um, acht man ingehaald Door beter materiaal dat je nog harder kan. Bij Stefan heb je dus geen zadel, dus je staat tussen je wielen. Maar ze, <laughs> maar ze kan meer wel. En je staat <laughs> omdat je hangt op je stuur, grotendeels op je voorwiel. Dus je voorwiel is het belangrijkste. Ja. Hoe groter een wiel... Hoe lager de rol de Nou, De sport groeit ook, dus, dus ondertussen hebben we een hele vereniging. Ik rijd al drie jaar nu met twee grote wielen. Bij wedstrijden komen steeds meer mensen. De wedstrijden worden steeds leuker. En, en ik denk dat als je nu op de afsluitdijk gaat kijken... We moeten hier nog 10 kilometer. Dat misschien wel 30, 35 steps rijden. We zitten hier bijna aan het eind van de dijk. Met twee grote wielen. Nou, en ook die ontwikkeling meemaken vond ik heel erg leuk. 60 mensen zouden ontvangen. Het weer van de dag neemt de kans weer toe. Met veel buien, maar ook opklaringen. Waarom ongeveer 12 graden? Kijk, daar heb je Rosanne. Dat is de allerbeste tijdreizester van de wereld. Die stept als een gek met de wind in de rug. Als ik door. Uh, zij, zij wil meegeslaan. Utrecht rij op mijn step. Want ik ben twee keer gewonnen ook. Vroeger. En ik ben de ooster van de hele club. <laughs> dus waarschijnlijk is er helemaal busbalons getraind. Werd er gelachen. Dat gok ik. Dan reed je op twee kleine wieltjes. En, uh, en Zij wil meekloppen. Het zag er een stuk minder professioneel uit, zeg maar. En nu wordt er omgekeken. en Je hoort wow. Bikkel en bikkelaar. Kijk dan of. zo. Uh, <laughs> Die gaat snel, of ja, dingen in die richting, zeg maar. Verschrikkelijk goed. Als ik zo globaal kijk. Verschrikkelijk hard kunnen steppen. Dus, dus uh, is, is, is, nou, is dan zou ze wel uitgelopen kunnen zijn, Peter. Het gaat wel de goede kant. Zeker als er puur hard aankomt. Je hebt de snelheid er goed in zitten. Niet tegen de Er was een feestje, anderhalf jaar geleden. Konden we kiezen: djembe, uh, salsa dansen en steppen. Nou, voor de andere twee zijn wij niet geboren. Dus wij, ik dacht, ik ga steppen. En, uh, uh, nou, de eerste tien minuten op die step. En ik had zoiets van: Dit is mijn sport. Dit is echt gewoon zo ontzettend leuk om te doen. En, um, uh, onze kinderen zijn inmiddels ook gaan steppen. En mijn man had zoiets van: Ach, waarom zou ik ook niet gaan steppen? Ja. En die stept nu ook mee. En nu is het een familiefeestje. Nou, iedereen is binnen. We gaan nu de, de uitslagen klaarmaken. En uh, we nodigen u allemaal uit om. Van de en um, We zijn in Drenthe geweest uh, van het voorjaar ja. en dan kun je gewoon met z'n twee rugzak mee 60 kilometer, uh, kan, kan gewoon een gaan steppen ben je de hele dag weg. We hebben een hartstikke leuke dag. Dat je, je houdt wat eerder de benen stil, als je, als je vindt dat het, uh, dat het misschien niet zo hard gaat, dan uh, houd je benen stil, kijk je een beetje om je heen en uh, dan ben je weer bij elkaar en dan uh, ga je weer om. Ja. Nou, dan ga ik uh, beginnen met uh, de vervolging. Ik hou even mijn jas aan en mijn muts, want ik heb een steek gehad. <laughs> um, nou, het weer zat niet mee vandaag, maar wat hadden mee, dus af. Oh. Dus. Tweede plaats op de Aansluiting 2012 is Rosa Rijden. Ja, het wordt dik zo klein, hoor. In de meer. Net toen ik van de dijk afkwam, toen uh, zag ik in één keer het platte band. Nee, nee. Maar hij ging langzaam leeg. Dus eerst stond hij op zich nog een rij, maar raakte ik af en toe de grond. En toen op een gegeven moment hoorde ik gewoon dat het over de vel ging regen. Ik Ik zou uh, een andere band gaan pakken als ik al was. Ik kon niet meer afzetten, want dan zat Naar mijn steppen aan de grond. Ja. Ik heb een gekozen voor dikke banden. Want ik wist dat het gaat regenen, of in ieder geval het wordt hochtig, en dan heb je de kans op die bloemensteentjes. Ah, dan heet het als-als. Het is een als-als ah. En uiteindelijk gaat het erom als je hier staat hoe hard rijd je, punt. En de winnaar, de overal winnaar, ja. dat is natuurlijk Peter Groeneveld. Ja. Iedereen bedankt voor het meedoen, en we zien jullie graag bij de volgende kip uit de cup. Ik kan het ook niet gaan doen. Maar het is een gekke huis daar bij dat steppen op de afsluitdijk. Op mensen. Steppen op de afsluitdijk, toch een heel ander verhaal... dan zoals jij vroeger naar school ging toen, ja, volgens mij. Ja, ja. Een sportsomerdok gemaakt door Ant Haima en uh, Leo Knikman.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 Neem ik Spanje als besluit en laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit uit, een vlucht weg naar een nieuw begin. We'll hop on my choo-choo, I'll be your engine driver in a bunny suit if you.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 De schelen ik ga sneeuwen tussendoor. De, yes, de lucht weglaat. Holiday in Spain. U herkende Bluff natuurlijk en de Counting Crows. Als wij nou de hele tijd de Tour volgen, wilt u natuurlijk ook wel weten wie de ronde van Polen gewonnen heeft. Nou, de laatste etappe werd gewonnen door John Degenkoop. En Moreno Moser, de hele week aan de leiding, wint ook het klassement na zeven ritten. Voor Michal Kwiatowski, de lokale favoriet. En volgens mij hebben we dan helemaal niks meer toe te voegen aan deze, dit blok 3 van uh, Radio 1 Sport Zomer. Na half acht, Margreet Rijntjes. Goedenavond met zomaar zijn ontmoetingen. ontmoeting. Margreet. Hoi, goedenavond. Hoi. Ja, vanavond een, uh, een ontmoeting met Ben Jolink. Leuk. Je kent hem vast al, hè, de voorman van Normaal. Uh, ik ben hem gaan opzoeken in Haaksbergen. Uh, in de Achterhoek, uiteraard zou ik bijna zeggen. En wat jij vast niet weet, is dat hij schildert tegenwoordig. Nee, dat wist nee, ik niet. Nee, Tom nou, zat al te zingen hier, is maar schilderen niet, dat wisten we niet. Oerend hart. Nou ja, <laughs> uiteraard, oerend ja. hart. Maar hij schildert dus ook. Uh, ik ben daar geweest in zijn atelier en ik heb ook schilderijen gezien. Verder is hij ook bezig met een nieuwe cd, een soort Sol-cd. Sol. Hij jaagt, Ja, Sol. Ja. ja, dat verwacht je niet, maar we horen straks ook een stukje resultaat. Ehm... Um, hij jaagt en uh, hij gaat over al die dingen vertellen. En hij zit altijd op de tribune bij de graafschap, daar zien we hem altijd Precies, zitten. hij is een fan, toch? Een fan van de graafschap, ja. superboer. Ja, precies. Tussen half uh, acht en uh, acht gaan we het resultaat horen... maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws van de half acht, gelezen door Kees Groot. De verdreven president van Tunesië, Ben Ali... is bereid zijn tegoeden op Zwitserse bankrekeningen terug te geven aan Tunesië. Zwitserland heeft vorig jaar bijna 50 miljoen euro aan Tunesische tegoeden bevroren. Het is niet bekend hoeveel daarvan van Ben Ali is. Na de volksprotesten van vorig jaar vluchtte Ben Ali naar Saoedi-Arabië. De provincie Noord-Holland heeft 40 miljoen euro beschikbaar gesteld... voor de bouw van een onderzoeksreactor in Petten. De nieuwe reactor vervangt de bestaande reactor... waar onder meer medische isotopen worden gemaakt. Ook het Rijk draagt 40 miljoen euro bij... en het is de bedoeling dat ook het bedrijfsleven mee betaalt.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 ProRail had wel rekening gehouden met regen, maar niet met deze hoeveelheid. Waterzuigers moeten de problemen nu oplossen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zomerse ontmoetingen. Hier is Magrij Rijntjes. Ja, goedenavond. Vanavond een ontmoeting met de zanger van de band Normaal, Benny Jolink. Hij heeft me uitgenodigd in zijn uh, studio, Annex Atelier. Ik ben daar naartoe gegaan. Het atelier is daar in, uh, in de buurt van Haaksberg, in de Achterhoek. En we gaan luisteren. Ik neem u mee naar Benny Jolink. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Dag. Dag. Hoe ga Hallo. Ik kom erin. Ja. Een uh, prachtige ruimte. Volgens mij niet uw huis, hè? Nee, nee, nee, dit is de, de atelier Annex uh, Studio. En uh, waar we nou staan, dat is een serre die ik eraan heb laten bouwen. Dus, uh, en daar schilder ik eigenlijk. Ja, want als ik eens even omschrijf wat ik zie, dan zie ik een uh, opgezette vos. Een ja. hele rij geweien uh, aan de muur opgehangen. Uh, inderdaad, schilderij, wil ik het zo ook over hebben. En verder, ja, reliquieën, oorkondes en een gezellig uh, boel eigenlijk. ja. En een biertap. Uh... Niet te vergeten. Maar die schilderijen... een hoop rotzooi. En een hoop rotzooi, maar dat mag ik niet zeggen waarschijnlijk. Uh, ik, uh, mijn oog valt op een schilderij daar helemaal aan het einde van het atelier. Laten ja. we daar heel even naartoe lopen. Want, en toch niet alledaagse schilderij in mijn ogen, want wat zien we? Nee, we zien uh, in het midden vooraan uh, de heer Wilders... die in een geagiteerde toespraak bezig is. En op de achtergrond zien we Adolf Hitler en Anders Breivik... Adolf Hitler, omdat het ook een populist was. Die zei wat de mensen graag horen wilden. En Breivik, die is geïnspireerd door de woorden van Wilders. Dus toen vond ik ze alle drie mooi bij elkaar op een schilderij passen. En kan ik hieruit concluderen dat deze hele materie u heel erg bezighoudt? Ja, zeker, zeker. We, hebben, uh, we zijn bezig met een nieuwe cd en er staan 17 liedjes op. En uh, ik geloof dat er zeker drie teksten over populisme gaan. Dat is iets waar ik me erg over op kan winden. Ze, nou, zeggen wat de mensen graag horen willen... zonder daar ook maar enige consequentie aan te verbinden. Of het nut heeft of zin heeft. Of uh, een goed voorbeeld is van... de, ze, de PVV die kwam met uh, mensen die uh, kinderen en oude mensen mishandelden. Die moesten drie keer zo, vaker, zo, zo zwaar gestraft worden. En dan denk je eerst heel even van... ja, ja, dat vind ik ook. Maar dat is natuurlijk, sinds de vijftige jaren weten, weten we al door onderzoeken... dat zware straffen gewoon niet helpt. In Amerika heb je de doodstraf, maar beslist niet minder uh, misdaad, misdaad. Dus uh, onzinnig gelul waar je niks aan hebt. Zo'n schilderij hè, van Wilders en, en Hitler en Breivik. Uh, als u dat schildert... Staat u dan inderdaad kwaad daarachter die ezel? Nee, nee, nee, zo werkt dat niet. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik wind me op over populisme. En dan komt daar uiteindelijk uh, in mijn hoofd... Ik schrijf nooit wat op. Uh, komen de teksten op en de melodie. En uh, die ga ik dan samen met meestal... Uh, een collega tekstschrijver, Benny Michel Brink, afmaken. En muzikaal met Jan-Willem Tolkamp vaak. Niet altijd, soms ook helemaal alleen. En dan, dat is, nou, zo maak je een liedje. En daarna maak ik de schilderijen bij maar Schilderen, schilderen is weliswaar uh, hetzelfde gedeelte in je hersenen, het creatieve. Als het bedenken van iets. Maar, de... maar, maar dat, dat heeft boosheid over het onderwerp. Nee, die, is dan, die ligt dan al heel ver achter je. Dus je bent gewoon... Schilderen is een heel technisch iets. Uh, net als muziek maken. En muziek maken kan ik niet zo goed, tenminste instrumentaal. Mm -hmm. Ik kan alleen maar een beetje hard schreeuwen. Mm -hmm. En... Uh, maar het schilderen, daar dat ben ik wat beter in. Dat is ook mijn eigenlijke vak, maar daar ben ik voor opgeleid. En uh, ja, dan, dan, dat, is, dat is een veel technischer iets. Wel, Want hij wel komt... inspiratie hoor, dat wel. Je bent wel heel geagiteerd en, en, en opgebonden en uh, spannend. Maar als het mislukt, dan, Godverdacht, Godverdacht, dan gooi je alles aan de kant en dan word je kwaad. En dan uh, ga je met spullen smijten. Dus dat is ja, net als iets anders wat niet wil lukken. Dat, uh, dat Ze komt... lijken wel echt trouwens, hè, inderdaad. U bent uh, opgeleid voor Kunstacademie. Yes. Uh, de nieuwe Herman Brood denk ik dan. De combinatie van, uh, van muziek en, en kunst, of niet? Ja, ja, ja, zonder dan die uh, al te veel doop uh, erbij. Maar hey, ik, uh, ik heb hem helemaal goed gekend. Ik kon ook erg goed met hem opschieten. Maar zijn leven dus uh, zeg maar over, door de week schilderen... en een keer, één keer in de week erbij optreden. Dat is inderdaad een beetje mijn streven uh, geworden sinds ik 65 ben. En als u nu uw leven opnieuw zou doen, uh, wat zou u dan worden? Dan zou ik niks hetzelfde doen. Ik denk dat ik dan uh, in plaats van de kunstacademie naar een... Uh, toch naar, met al mijn vrienden gingen naar de kweekschool, later Pabo. Ik, en, uh, later, ik heb ook lesgegeven en bleek dat ik dat heel leuk vond en goed kon. Dus dan uh, was ik waarschijnlijk onderwijzer of leraar geworden. Maar als je zegt, ik zou misschien wel helemaal niet opnieuw... inderdaad uh, muzikant worden, zanger worden... heeft dan uh, het leven als, als uh, zanger van normaal wel heel veel geluk gebracht eigenlijk, als u nu de balans opmaakt... na een heleboel jaren? Na 37 jaar ook. Het heeft ook, ook wel uh, mooie dingen gebracht, maar ook heel veel, heel nare dingen. En uh, dus, ja. Om nou, ik zeg dus niet zonder azel. ja, ik zal het meteen weer doen. Zeker niet. En wat is een heel naar ding, wat erbij heeft gehoord? <laughs> nou, een hele serie, een heleboel dingen. Maar onder andere twee keer over tien jaar een manager gehad waar een onbetrouwbare gluiperd bleek te zijn. En dan nog twee keer ook nog. Dus twintig jaar lang uh, hadden we, we voor een uh, maandloon uh, gewerkt. Ja. En al het geld dat, uh, ja, dat verdween. Dat is uh, weg. En uiteindelijk heel erg ongelukkig geweest toen ook, hè? zelf in die periode. Echt depressief. Ja, ja, ja. na de tweede keer uh, werd ik er zelfs depressief van, ja. Is dat iets, want daar bedacht ik me toen ik, toen ik dat uh, las over u... dat u depressief was geweest... Is dat iets waarvan u zegt nu, ja, dat had ik niet weer willen maken? Of zegt u, nou, daar, daar heb ik ook weer, dat heeft me ook iets gebracht. Nee, nee, nee, dat is absoluut de diepste dieptepunt uit mijn leven. Dat wens ik mijn ergste vijand nog niet toe. Dat is veel, ik heb heel wat keren op de intensive care gelegen... na een ongeluk of na een, een sportblessure met de motor. Want dat zijn geen ongelukken, dat is iets anders. Met de auto, dat is een ongeluk. Maar... Uh, Heel wat keertjes op de intensive care gelegen, maar dan was ik lang zo dicht bij de dood niet als toen ik depressief was. Dat is echt honderd keer erger. Ik breek, ik breek liever alle botten in mijn lichaam. Twee keer dan dat ik nog één minuut depressief ben. Want wat gebeurt er dan? Wat kunt u dat nog omschrijven? Kunt u dat gevoel nog oproepen? Ja, dat, dat is heel moeilijk te omschrijven. Je, je hebt je gedachten niet meer onder controle. Je draait in een cirkel en, en uh, je komt er niet uit. En je staat erbij en je kijkt ernaar en je bent onmachtig om er iets aan te doen. En je, ik zat voor het raam naar buiten te kijken. Ik at niet meer en ik sliep niet meer. En dan uh, uiteindelijk ga je dood. Tot mijn vrouw de huisarts waarschuwde. En is er nog een angst dat het opnieuw gaat gebeuren? Die is er altijd. Maar je bent wel gewaarschuwd. Een gewaarschuwd man telt in dit geval zeker voor twee. Of misschien wel voor vier. Maar uh, Ja, je, je, als je erop ge, ja, getraind is een raar woord. Maar uh, je, je, je, je voelt het wel aankomen. Maar daar moet je dan wel alert op zijn. Maar met name in hectische periodes. Ja, dan, dan werken je helemaal de slag in de rondte. En dan uh, oververmoeid, nee, toch doorgaan. Goede mentaliteit tonen, maar dat is helemaal niet zo goed voor jezelf. Net als topsport, dat is ook niet gezond. En uh, optreden en zingen is absoluut topsport. En als je daar te fanatiek en te vermoeid, uh, te, jezelf te veel vermoeid dan, dan, sluip, dan kan het erin sluipen. Ook zonder dat je het in de gaten hebt. En dan, uh, maar goed, uh, mijn vrouw let daar ook scherp op. Ja. En dat is ook een hele steun. Ja. Wat is er zo leuk aan uw vrouw? Oh, alles. <lacht> nou ja, het is een, uh, aan de andere kant misschien is het ook wel een beetje een haaienbaai. Maar. Uh, <lacht> ze, uh, ja, ze, en, uh, net als mijn moeder en mijn zusters heeft ze een beetje de broek aan. Maar ik geloof dat dat wel goed voor mij is. Op uw site las ik dat u zo'n hekel heeft aan het woord artiest. Waarom? scheldwoord noemt u het. Ja, ja, maar een artiest is iemand die verliefd is op zichzelf... en die in plaats van met een band, met bandleden... Eh, rondtrekt met een cd'tje of een, of een bandje, of een bandrecorder vroeger... en die dan eh, drie snappels op een avond doet... En, eh, en vreselijk leuk vindt om aanbeden te worden en BN'er te zijn. Dat, dat vind ik een artiest... En een artiest, ja, dat vind ik een, een heel ja, erger scheldwoord, kan ik eigenlijk niet bedenken. Want al die dingen die u net noemt, die heeft u helemaal niet? Nee, nee ik, ik, ik, ik, ik, moet, ik moet het hebben van heel hard werken en veel inzet. Eh, ik heb niet zoveel talent. Eh, misschien wel talenten, maar, maar ik blink nergens in uit. Dus ik moet het hebben van inzet en keihard werken. En eh, optreden met een band, dat is vreselijk moeilijk werk. Je moet de, de goede sfeer erin houden. Uh, in de band... Het, ja, optreden is sowieso uh, topsport. Mm -hmm. en, en instrument leren bespelen... Uh, getuigt al van heel veel doorzettingsvermogen. Ja. Want dat leer je me niet vanzelf. En, uh... Maar al die eigenschappen die u noemt... bijvoorbeeld verliefd zijn op jezelf, dat bent u helemaal niet? Nee, ik, vind mezelf, nee, ik ben absoluut geen fan van mezelf. Zeker niet. Waarom nee. niet? <laughs> Waarom wel? Een leuke kerel. Is Dankjewel. Maar, uh, blij dat je dat vindt, maar... Uh, nee, nee, het kan altijd beter. Wat ze kan er vragen, beter? Ze vragen me waarom ben je nooit tevreden? Ik zeg tevreden? Daar streef ik helemaal niet naar om tevreden te zijn. Ik, uh, het kan altijd beter. En waar streeft u wel naar? Nou, dat, dat het altijd beter kan. Nou ja. Naar het ultieme? Het, het perfecte? Ja, uh, records breken en... en uh, ja, Daarom moet deze nieuwe cd, die moet de ultieme cd worden. Ja, want laten we eens even die cd horen. U heeft een nieuwe cd gemaakt. Ja. Daar bent u mee bezig. Ja, één liedje. Mag ik het horen? Ja, oké. Okay. Wacht maar even. Ja. Kom maar hier. Ja. Hier klinkt het iets beter. Even introduceren. Ah, nou, Dat Cum De row heet het liedje. Het is dus een, uh, eigenlijk het tegenovergestelde van een liefdesliedje. Dan moet ik op de goede knap drukken. Het is eigenlijk up-tempo, soul uh, muziek. Maar ik noem dit soul. Het is wel heel anders, hè? Dan uh, Oerend Hart. Ja, ja. Door die blazers ook, hè? Waar gaat het over? De liefde. Maar het tegenovergestelde van een liefdesliedje? Nou ja, ik... Uh... Meestal zeg je ja we hebben allebei schuld als het niet goed gaat, maar dit gaat helemaal andersom: dat is jouw schuld. <lacht> Luister maar. Dat komt er ook! Dat komt er ook! Er is geen opzet in het spel. Dat komt er ook! Hartstikke mooi! Okay. Dit is uh, normaal 2.0, dus. Deze mooie muziek, deze nieuwe mooie muziek. Maar ik wil toch ook heel graag nog even eentje uit de oude doos. Welke, welke gaan we horen? Uh, nou ja, doe het uh, oerend hart dan maar. Ja? Ja, leuk. Oerend <laughs> hart. Gaan we naar nou luisteren. Geweldig oerend hart nog even terug horen. Ja. Nou, dit is dan niet... Uh, dit is dan uh, de... Een versie uit uh, 19... Uh, wat zei ik nou toch? Van vorige... 2010, ja. Dus 35 jaar na dato. Ja, precies. Maar goed, nog leuk, Izzy. Ik zit hier uh, voor de goede orde met um, Benny Jolink, de voorman van Normaal. Uh, ik ben vandaag de gast bij hem in onze serie Zomers Ontmoetingen. En ik zit hier in uh, de Bossen, bij Haaksbergen. Twee uur rijden vanuit uh, de Randstad. Heel erg mooi, behalve de studio ook het atelier. Want dat doet u ook. Ja. Schilderen. Ja. Is, er, is er een schilder of een, een, iemand die u bewondert als het gaat om Ja, zeker. Ja? Ja, op één op, op met stip, de grootste kunstenaar ter wereld, uit de wereldgeschiedenis, is Rembrandt. En uh, want? op een gedeelte. Ja, want? <laughs> Omdat hij gewoon de, met afstand de beste is. He, dus uh, als je het van dichtbij bekijkt zit hij met de achterkant van de percelen... met zijn duimen zit hij erin te wroeten. Het dik staat die verf erop. En als je een paar meter achteruit loopt... dan is het ongelooflijk uh, prachtig realistisch. De portretten, zelfportretten vind ik het allermooist. Maar de portret, daar, daar, daar zit ook karakter in. Daar kan je er ook van aflezen. Nou ja, hij is, hij is gewoon de beste alle tijden. en uh, Daarna komt er een hele tijd niks. En dan komt op een gedeelde tweede plaats... Johannes Vermeer en Vincent van Gogh, twee tegenpolen. Maar van Gogh om dezelfde reden als Rembrandt, alleen een paar honderd jaar later. En, ja. Maar ook de bezetenheid echt, daarvan. Ga, gaat u wel eens naar het Rijks of naar het Van Gogh in Amsterdam? Om ja. Weer, ja? Om ja, even ja, in ja, zeker toen ik in Amsterdam woonde. Toen uh, kwam ik er wel elke week naar het oh, Rijks, Rijks, Rijks, het Stedelijk. En, en later dan kwam dan het Van Gogh en Museum gijden. bij. Ja, het Joodse bruidje dat is, uh, en het en tafellaken van het, het uh, tafelkleed van de staalmeesters. Dat zijn mijn twee favoriete schilderijen. Die in dezelfde zaal hangen die. Ja. In de zaal voor de nachtwacht. En is het dan uh, de schoonheid? Is het dan de bewondering van de... Wat, wat gaat er dan... Ja, ongelooflijke uh, bega technische begaafdheid. Uh, hoe Rembrandt schildert. Want dan kun je pas echt goed schilderen. Je kan natuurlijk net zo lang poetsen... tot het heel realistisch is of net een foto. Maar dat is niet echt... Uh, uh, dat vind ik niet de kunst. Het is juist om, om uh, en dat zie je in mijn werk ook een beetje terug... Uh, het is om heel ruw te schilderen met hele grote kwasten, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. en, maar dat het dan toch realistisch is. Ja, het een portret, is heel realistisch. Een portret waar je niet kan zien wie het is, dat is mislukt. Ja. Ik dus, zie hier een, uh, een, uh, een hond geschilderd, ja. ik zie papegaaien... ik zie daar een dame die ik niet ken. Wie is het? Dat is een overleden vriendin. Die hoort bij het uh, liedje... Uh, wat, ik, wat ook uh, een paar miljoen mensen gezien hebben met... En dan kan ik niks, heet dat, bij uh, Sta op tegen kanker. En dat zijn... Een, uh, zij en haar vader overleden kort na elkaar aan kanker. En dat heeft mij heel erg aangegrepen. En voor Sta op tegen kanker hebben we daar speciaal een liedje voor geschreven. En dat staat in het Soul-uitvoering staat dat ook op de nieuwe cd. Ja, ik zie het aan u. Grijpt u aan om het erover te hebben? Ja, dat is... Ja, ja. Ja. Is dat iets waar u bezig bent met de dood van u van zelf? Ja, maar ik ben niet bang voor de dood. Ik heb een keer een bijna dood gehad in Marokko. Toen zag ik een uh, ravijn over het hoofd bij een rally op de motor. En toen keek ik naar beneden, zag ik 100 meter onder mij de bodem van het ravijn. Ik denk zo, nou, dit is het dan. Dat was het dag allemaal. En... Uh, maar ik dacht ook aan... Twee dierbaren die niet zo lang daarvoor overleden waren. En dan, nou kom ik bij jullie, waar je dan ook bent. Dus misschien toch iets uh, religieus. Terwijl ik een, een zeer ongelovige Thomas ben. Ja? Maar de dood, nee, ik ben niet bang voor de dood, nee. nee. Ik ben een aantal keren heel dichtbij geweest... maar dan is het niet zo dat ik vreselijk... Uh, ik, ik wil niet dood, laten we dat, dat vooral goed begrijpen. Hè. Mm. Ik, ik heb, ik heb nu uh, vijf kleinkinderen en ik wil graag heel oud worden... En gelukkig uh, komt dat in mijn familie heel veel voor. Die, die jolings die worden allemaal negentig. Dus uh, dat hoop ik ook te worden. En dan om mijn kleinkinderen nog te kunnen zien opgroeien. Wat brengen die kleinkinderen? Ja, alles. Dat is helemaal mijn leven. Ik vind dat ik een geboren en getogen opa ben. En uh, je zou bijna dat kinderen krijgen over moeten slaan... om alleen <laughs> opa te worden meteen. Ja, ja geweldig. Ja. Want... Dat gaf mij weer zin aan het leven. Oh ja? Ja, ja toen mijn oudste kleindochter was ik nog aan het... Bijkomen van, van, van depressiviteit. En er werd het kind geboren, en uh, woonde bij ons thuis. En uh, overdag heb ik er eigenlijk de eerste half jaar uh, opgepast, en de poeplui is verschoond En Ja, nou, dat is een band, dat schept een band die. Uh, en dat is nog steeds uh, mijn oogappeltje natuurlijk. Maar ja. Ik heb er ook vijf. Dus, uh, elke woensdag hebben we opa en oma dag. Of kleinkinderdag, hoe je het noemt maar. En bent u ook iets aan het compenseren... van wat u zelf aan uw eigen zoon niet heeft gegeven in de jaren? Ja, dat heel het... goed gezegd. Ja, daar was ik bijna aan toe. <laughs> nee, als vader ben ik ernstig tekortgeschoten. geschoten. Hè? Altijd met die band bezig. en uh, Ik dacht, uh, mijn vrouw en later mijn tweede vrouw... Die, uh, die doen het huishouden en de opvoeding en dat soort dingen. Mm. Die, uh, dat, dat is haar afdeling. En dat, uh, ja, de met name opgroeiende kinderen. Ik denk, als die wat heeft, dan, zal, dan moet hij het maar vragen. Nou, dat is een hele verkeerde houding. Heeft u daar gesprekken over eh, gehad met hem nu, met uw zoon? Jawel, maar beperkt, hoor. Ik, ik, ik, het is meer, uh, meer in mijn lijn om gewoon, uh, ja, om gewoon uh, veel tijd aan die kleinkinderen te besteden. En hoe vindt hij dat? Want ik bedoel, het zijn ook zijn kinderen natuurlijk, hè? Zit u ja. opeens de vader van een hele andere kant? Ja, maar zoiets groeit langzaam. De eerste, dat, dat slechte vaderschap, dat houdt op een gegeven moment op als hij volwassen is natuurlijk. En hij is nu al 1 of 42. Dus, uh... Maakt hij er geen cynische grappen over? Oh ja, ook wel. Maar dat doe ik ook. En, uh, dat, wij maken over alles cynische grappen. Ja? Ja. U noemde het net zelf, u heeft een tijdje in Amsterdam gezeten. Maar niet voor niks natuurlijk. Gewoon toch weer hier tussen de bossen. Nee, met hangende pootjes weer teruggegaan. Ik kon er niet goed tegen dat de feest daar en nacht open zijn. Maar nee, Was nee, de, de, de, de stadse sfeer. Uh, makkelijk iets beloven en zich er dan niet aan houden. En uh, ik ben gewend om uh, iedereen een goede dag te zeggen. En uh, nou, dan denken ze, wat, wat heeft die maloot dan? Maar, uh, Nee, nee, die, die sfeer daar, kon in driehoog achter. Een boer moet op de grond wonen, zeg ik altijd. Maar heeft u het gevoel dat u een soort ambassadeur eigenlijk bent van de boeren? Nou ja, een beetje spreekbuis. Ambassadeur zal weer zo'n mooi gewichtig woord, maar ik... ik, ik, ik, ik ze kiezen mij, ze hebben, boeren hebben mij gekozen als spreekbuis. Dus ik ben bijvoorbeeld ook ambassadeur van Stichting Varkens in Zicht. Die bouwen een zichtstal aan een varkensstal. Dus dan hoef je niet die stadse wereldvreemde idioten van de dierenpartij te geloven. Je hoeft mij ook niet te geloven. Je kan zelf gaan kijken dat die varkens niet mishandeld worden. En heerlijk tevreden in, in stro liggen te knarren. Je klinkt toch iemand die kwaad is, ook op, op die mensen daar in Den Haag, in het westen. Nou ja, ik, ik wil over de natuur en over de jacht en dat soort dingen wil ik wel praten, maar dan met boeren, met biologen en mensen die een groentetuin hebben. Namelijk, die hebben er verstand van? Nou, die snappen dat uh, als je niks doet en je plant slaapplantjes in de grond en je doet er niks aan, dat je dan geen sla krijgt te eten. En uh, die mensen die beseffen ook zonder stron in de grond geen eten in de mond. Mm -hmm. De stront is nodig. En dus die vos die daar staat, hier aan het einde ja, het, in het afstand? Dat asier. is mijn eerste vos die, die ik geschoten je... oh ja? heb. Oh ja. Hoe was dat? Nou, ja, hoe was dat? We hebben hem wel gevierd in ieder geval. Met flink wat glaasjes jachtbitten. Ja, een dierdoden. Hoe was dat? Nou, ja, ja, je kan ze moeilijk leven al nou beter. Dus, ja. Uh... ja, maar dat bedoel ik niet. Nou, ik, als kind, wij hadden vroeger, uh, mijn ouders hadden nog een deeltje... en dat had de timmerman en, en uh, de schilder, wat mijn vader was. Mm -hmm. Die hadden <coughs> sorry, op de, allemaal een deel achter het huis waar ze nog een varken hielden. En die ging, werd in november geslacht en dat was feest. Dus als, je, als kinderen wilde je daar graag bij zijn. Mm -hmm. En naast ons was ook een noodslachterij. En dan werd een varken werd over het dorp vervoerd met een zinken emmer om zijn kop. Maar dan hoorde je dat geschreeuw en dan renden wij heel hard om te kijken hoe zo'n uh, dier geslacht werd. Maar er zijn ook een heleboel kinderen die dat vreselijk vinden als er een dier nee, wordt geslacht. Nee, dat komt alleen Die kinderen vinden dat niet vreselijk. Die ouders vinden dat vreselijk. En die leren dat aan de kinderen. Maar ik ken toch nog een liedje van Joep van het Hek... die dat toch wel vreselijk vond als kind. Ja, maar Joep is ook zelf ook zo'n stadse Amsterdamse uh, bedweter. En die... die uh... Ja, wat dat betreft lult hij ook uit zijn nek. Hij heeft een flauw idee mee, van nou. hoe de dieren, hoe de natuur in elkaar zit. En dan hebben die, die, die stadse wereldvreemde idioten van de dierenpartij, weten daar echt helemaal niks van. Die snappen helemaal niet hoe de, Die vergelijken het, het, het, het pijn hebben van een dier, vergelijken ze met een, met een mens. Want ja, ik wil ook niet dat ze pijn hebben. En ik wil ook niet dat ze mijn ballen eraf snijden. Mm -hmm. Ja. Maar dat is he, of, totaal onzinnig vergelijk. We hoorden net een, een stukje van uw nieuwe cd. Um, wanneer komt die uit? Uh, ik hoop voor 12 september. Of omstreeks 12 september. Want uh, verkiezingen dus. En uh, een hoop teksten zijn heel erg politiek getint. Zoals ik al zei. Ik ben heel benieuwd. Ik wens u nog heel veel succes. Ja, dankjewel. En ook vooral ook met het schilderen. Okay. En heerlijk dat ik hier mocht zijn in het atelier hier in Haaksberg. Nou, ik vond ik ook gezellig. Ik, uh, ik sprak in onze serie Zomerse Ontmoetingen met Benny Jolink... de zanger van uh, de Achterhoekse band Normaal. Dank voor, uh, voor het hier zijn. Graag gedaan. Ja, dat was dus de Achterhoek. En aanstaande zondag ontvang ik comedienne Tineke Schouten... in onze serie Zomerse Ontmoetingen. En ook dan tussen half acht en acht... Heel graag tot dan en straks na het nieuws van 8 uur... gaan we door met de sportzomer op Radio 1. Nog een heel fijne avond. Dag. Ja, het lampje doet het ook weer hier. Ook altijd geruststellend. Mogen we? Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik heb hem non-stop op. Nou, kijk eens aan. Morgen vroeg tot staat. Ja. Heeft u iets op uw leven? Ik wil graag de supporters bij de Tour de France. Die meelopen en zo, die idioten allemaal. Ja. Of iets heel anders. Er wordt altijd as gezegd in plaats van as. Bel 0800 1101. Kunt u van mij uitzoeken waarom er een ronde van Polen wordt gehouden tijdens de Tour de France? In gesprek met Valethek. Die meneer zei dat u naar de Logopodisme moest. Logopodisme moest, ja. Bel iedere dag tussen 2 en half 3. U bent heel duidelijk te verstaan en er is niks mis mee. 0800 1101. Ik vind het heel fijn als u belt. hè? Dus helemaal.